Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij heeft een mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Een maand geleden strandde ook al de formatiepoging van premier Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverde. Mogelijk moet er Israël nu voor de derde keer in een jaar naar de stembus. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden. Een Marokkaan die al bijna 50 jaar in Nederland woont... mag na het uitzitten van zijn gevangenisstraf niet worden uitgezet. De immigratie- en naturalisatiedienst trok zijn verblijfsvergunning in. Maar de rechter vindt dat buiten proportie... omdat de man hier al zo lang woont. Hij kwam als vierjarige naar Nederland... en ziet nu een gevangenisstraf van zes jaar en vier maanden uit... wegens twee verkrachtingen, poging tot doodslag en drie inbraken. Rinkel de Kink van Martine Bijl is de winnaar geworden van de NS Publieksprijs 2019. Haar weduwnaar, Berend Boudewijn, nam de prijs in ontvangst in De wereldrijd Door. Bijl overleed in mei van dit jaar. In haar boek beschrijft ze de gevolgen van de hersenbloeding die haar vier jaar geleden trof. Rinkel de Kink kreeg een derde van de 111.000 uitgebrachte stemmen. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor Nederlandse boeken. Bij alle wedstrijden in het betaald voetbal wordt komend weekend één minuut niet gevoetbald. Dit om aandacht te vragen voor racisme. Zondag werd het duel tussen FC Den Bosch en Excelsior stilgelegd vanwege racistische spreekkoren. Als reactie hierop blijven alle spelers tijdens de komende speelrunde één minuut stilstaan als de scheidsrechter voor het begin fluit. En tegelijkertijd verschijnt de boodschap racisme, dan voetballen we niet op beeldschermen in de stadions. Het weer. Het koelt langzaam af. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt morgen zo'n 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdiet. Verkeersabdiet. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Je hoeft maar even niet op te letten... en je bent net die ene persoon die in een mail...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 Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier bij het tweede uur van Zandvoort aan het Woord, het opinieprogramma van ZFM. Uh, we gaan natuurlijk geen discussie uit de weg en we hebben het vanavond over de intocht hier in uh, Zandvoort en het uh, karikatuur die zij hebben gemaakt van de Zwarte Pieten hier op het strand. Um, nou, begrijp ik heel goed dat de mensen... Um, uh, die er waren... het uh, misschien een hartstikke leuk feest vonden. Alleen, ik vraag me nog steeds af... waarom moest Zwarte Piet... No de oude wetse Moriaantje zijn... in plaats van... Um, gewoon uh, de aanpassingen? Zodat... Het Een feest wordt voor iedereen. Um, geef uw reactie via redactie.zfmzandvoort.nl of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord, of u kunt natuurlijk bellen naar de studio met 023 573 03 <tieden> Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En dan zijn we weer terug hier in de studio. Um, we hebben een, een reactie via de mail. Um, dit vind ik niet heel erg aardig van deze, deze man. Um, en geeft aan, ik vind het allemaal een beetje onzin. De discussie zou moeten ophouden. Ja, vind ik ook. Ben ik je het ermee eens? Ja. ja, maar ik vraag me een beetje af in hoeverre deze man dit bedoelt. Um, mocht u nou nog luisteren, uh, meneer, um, uh, geef dan even aan hoe u dit bedoelt. Vindt u het onzin dat het überhaupt een discussie is? Uh, vindt u het onzin dat uh, Zwarte Piet uh, weg moet? Of uh, vindt u het uh, onzin uh, dat uh, de. Uh, Zandvoortse organisatie uh, niet, uh, nou ja, nog steeds een uh, moriaantje had uh, lopen. Um, ondertussen zie ik hier, uh, Marije, allemaal uh, beelden van de intocht. <laughs> en dat is volgens mij de intocht van Haarlem. Ja. Um, en daar zie ik tot mijn uh, um, nou ja, blije verbazing... dat ze daar wel allemaal uh, verschillende uh, pieten hebben uh, lopen. Ja, ik vind dat ook wel... Uh... En dan vraag ik me af, uh, wat is dan het besluit om het hier niet te doen? Ja, dat, uh, mocht u nou in de organisatie zitten... of mocht u nou <laughs> gewoon een, uh, hoe heet het, een van de pieten zijn geweest... Uh, en kunt u hier een uh, lichte opwerpen... Uh, geef dan uh, dat aan via 023 573 0393... of, bel, uh, of een mail naar redactie.zfmzandvoort.nl... of uh, kijk natuurlijk even op onze Facebookpagina... En uh, reageer daar via uh, een privébericht. Of natuurlijk gewoon een bericht onder een van onze uh, posts. Want dat kan natuurlijk ook uh, gewoon. Um, uh, het bijzondere vind ik dat de uh, Sinterklaas-intocht uh, in. Um, hoe heet het? In, uh, in uh, Haarlem is altijd vrij groot. Ja. Dat is een hele grote intocht. Ik ken ook mensen die daar um, met de Pietenorganisaties uh, meewerken. Ja. En um, ik weet wel dat er drie jaar geleden of vier jaar geleden een discussie was. Toen uh, zij al besloten dat ze veel um, de Pieten zouden gaan aanpassen. Maar blijkbaar hebben ze dat dus toch met z'n allen gedaan. Ja, ik weet ook nog wel dat er daarna zwarte Pieten waren. Ja. Um, dus daar was ik ook eventjes benieuwd wat er nu, uh, hoe dat nu zat. Ja. Dus ik was ook wel aangenaam verrast dat ik dit zag hoor. Want ik dacht van nou. Maar ik, ja, Harlem heeft zich aangepast. Ja, en wat vind je dan van zo'n man? Ik weet niet, begon niet meer hoe die heet. Uh, maar die dat alternatieve uh, Sinterklaas-journaal heeft gemaakt. Ik, ik ben 41, ik kijk niet naar dat soort dingen. <laughs> nee, ja. dat, dat bedoel ik niet meer. Dat zei <laughs> nog. <laughs> ik, ik wil eigenlijk gewoon dat deze. Kijk, ik vind het leuk voor kinderen. Ja. Maar ik vind, ik, ik vind de discussie. Ik, ik, dan ben ik het eens met die e-mail. Dan denk ik, ja, ik weet niet in welke zin die e-mail is. Of dat wij ons mond moeten houden. Ja. Of dat het de algemene. Precies. <laughs> <discussie laughs> is. Is. Ja. Maar ik vind, ik vind het. De, de hele discussie vind ik stom. Ja. Om het maar even heel... Uh, mensen worden gekwetst. of het nou de ene kant is of de andere kant. Er worden altijd mensen gekwetst. De mens moet in discussie gaan. Mensen moeten zich gaan verdedigen. Uh, mensen hebben geen begrip meer voor elkaar. Mm -hmm. En uh, dan ga je dus dingen krijgen die je eigenlijk niet wil krijgen. Maar die wel laten zien wat er nu aan de hand is. Dus ja. Dat, uh, en dan ga je eigenlijk alleen maar bergafwaarts. Dus je gaat steeds meer naar... Nou vind jij het een verbetering deze tijd van het jaar... Nee, nu niet. Absoluut niet. Dat, uh, waar waren vroeger altijd een feest was. Maar ja, dat is ook het probleem. Dat gebruiken zij ook als argument. Voor de mensen die heel anti uh, zijn. Dat het moet veranderen. Dat Het is traditie en het was toch altijd goed. Ja, maar tradities kun je veranderen, toch? Dat vind ik ook. Zeker aangezien in uh, 1850 pas het, uh, Zwarte Piet erbij is gekomen. Ja, dus... En in de jaren ook wel een andere rol heeft gehad. Want uh, vergeet niet dat Zwarte Piet was eerst gewoon het hulpje Daarna werd hij de straffer. Uh, en de, de boeman. Ik ook ben opgegroeid met het idee dat als je, als je staat was geweest... dat je met Zwarte Piet mee terug moest naar Spanje. Ja, nee, ik dat... heb serieus echt gedacht dat in Spanje een huis was waar dat was. Ja, ik ook. Dat heb ik ook gedacht. Maar dat, dat... is wat ik heb geleerd. Dat ja. Als ik staat was, nee, dan moest ik oppassen. Als ik iets deed, dan dacht ik van... oh. Uh... Ja, en mijn mijn ouders, uh, mijn moeder die is nog opgevoed met het feit... dat de Zwarte Piet ook echt nog een roe had. Um, en die kon gewoon een kind een, een klap geven. Met ja. die Roe. Nou, doe dat nu maar niet. <laughs> nee, dat zouden we niet moeten doen. Nee maar, goed. nee, maar goed, dat was toen traditie. Moeten we dat dan terug invoeren? Nee, kom op. <laughs> nee, maar dat is toch ook veranderd? Ja, en daarom. daar hoor ik niemand over huilen. Nee, maar dat bedoel ik dus. Dat, ik bedoel dat tradities. één, tradities veranderen sowieso. Maar ten tweede, het Sinterklaasfeest is al zo vaak aangepast. dat het. Uh, dat, dat, dat het logisch is dat het verandert. Het wordt moderner. Het, het gaat mee met de tijd. Het gaat mee met de nieuwe. nieuwe... Ja, maar dan waarom, waarom, waarom is er dan zo'n grote groep die zegt. Ja, dat is een traditie. Daar moeten we vast aan houden. Nee, ga met je tijd mee. Tradities kunnen aangepast worden. Ja, alleen. Uh, nou, ga ik iets heel lelijks zeggen over Zandvoort. Maar ik heb soms het idee dat ja. het hier in Zandvoort. Um, dat mensen moeite hebben met meegaan met de tijd. omdat. Um, nou ja, ze toch graag vasthouden aan iets wat van vroeger was. Daar kan ik nu een opmerking over maken. <laughs> ja. Maar dat ga ik niet doen. Ja, Oké. Okay. Dat... <laughs> iets over vroeger. Ja. Dat, uh... Ik denk niet dat het een slimme... Ja, maar ja, we leven niet meer in 1960 of 1970. Mm -hmm. Het is 2019. Ja. Nou... En ook in Zandvoort is het niet meer 100%... Wit, om het even heel bot te zeggen. Ja, nee, klopt. Dat, nou ja, zeker niet in de wijk waar wij uh, wonen. Daar, nee. is, daar zie je het meest. Misschien is dat ook wel het probleem, natuurlijk. Hè? Dat. dat. de populatie van. Uh, uh, hoe heet het? Van, van Zandvoort in het centrum en, en meer naar de kust. Um, dat het daar misschien nog wel over het algemeen wit is. Ja, maar zullen we dan eens voor de grap een DNA-test laten doen... en kijken hoeveel <lacht> mensen echt 100% uh, Nederland zijn? Ja, ja dat <lacht> vind ik altijd ja. een heel leuk programma als mensen dat uh, Ja, maar dat doen. is dan toch de discussie die we kunnen voeren. Want hoeveel... Wie is er nog... Uh, om dan even te zeggen, ras zuiver. Mm -hmm. Ja. We nou, dan volgens even, mij niemand. <lacht> nee, dus, dus wat is de discussie dan? Ik bedoel, uh, we zijn niet meer... We zijn, niemand is meer 100%... Nee. Klopt. Nederlands, als we het zo. Uh, want als je terug gaat kijken, dan heeft iedereen wel wat anders in zijn bloed. Zelfs Geert Wilders, zelfs een Thierry Baudet. Niemand is meer raszuiver, ook hier niet. Ja. Dus, nee, klopt. Ga dat, met je uh, tijd mee, kom op. Wat? Dat, nou ja, dat vind ik ook. Dat, ik vind ook, uh, ga met je tijd mee. Um, ik heb een. Een, een, een, een, een vergissing, volgens mij op Facebook. <laughs> uh, ja, ik heb gezegd namelijk dat voor mij het linker rijtje van uh, die foto uh, weg mag. Um, maar nu denken ze dat ik bedoel dat die helemaal zwart moet. <laughs> nee. <laughs> Dames en heren, als u me niet verkeerd begrijpt. Uh, van de foto. Er staan er Aan de linkerkant er staan er drie personen. En die zijn helemaal zwart. En dat is eigenlijk gewoon uh, het Moriaantje. Daar ben ik tegen. Dat is uh, hetgene wat ik juist niet meer zou willen. Uh, een gekleurde Piet. Een, een, een, een, nou, hier hebben we een oranje Piet. Al ja, vind ik die er erg, erg als rare. Trump. Ja, ik weet het niet. Ik <laughs> ik niet. Een, oranje heeft voor mij momenteel ook niet zo'n positieve kleur meer. Uh, maar goed. De, de blauwe, er zit een blauw roodje tussen. Uh, die moet ik eerlijk zeggen. Die vind ik eigenlijk stiekem best leuk. En er zit een gouden of zo. Ik weet niet wat zij op het gezicht heeft. Maar goed, uh, die is gewoon redelijk blank. En dan heb je aan de rechterkant gewoon allemaal uh, uh, roetveeg uh, pieten. Uh, Ik vind juist dat de zwarte pieten, die mogen van mij weg. Mag ik daar nog wat op zeggen? Ja, tuurlijk. Want stel als je, ik zit nu naar het plaatje te kijken. Stel je dat um, als nou de persoon niet blank zou zijn. Ja. Als roetveeg. Piet. Dan vind ik het helemaal geen probleem. Dan, dan, dan... Want die middelste jongen... die is ja. niet heel wit. Nee, nee klopt. Dus, uh, nee, maar goed. Dat, dat is dus hetgene wat... Uh, Ruwee Verveer... Ruwee Verveer. Uh, dank u. Uh, ook een keer aangegeven heb. Als een donker iemand... of je nou Negrewide bent of wat dan ook... Uh, uh, een zwarte Piet wil spelen... Dus, of Piet wil spelen... Dan is dat prima. En ja, dan krijg je weer een, uh, eventueel als je dat zo wil noemen, een, een, een zwarte repiet. Maar dan is het wel nog steeds zijn eigen huidskleur met roetvegen. Ma mag ik ook nog wat anders zeggen? Ja. Kan je eens dus naar dat onderste rijtje kijken? Mm -hmm. Die mevrouw die kijkt wel heel ang angstig. Ja. ja, klopt. En die kijkt op dat, op, op dat meest rechter plaatje echt alsof ze... Het liefst door de grond vol zakken. Ja, klopt. Dat, uh, <laughs> ja. Klopt, dat, dat is ook zo. Dat, uh, dat, ja, nee. <coughs> klopt. Dat, <laughs> um, ik weet ook niet of ze nou heel blij was hierbij. Ik heb, ook een, ik heb ook een reactie. Ja. Ja? Ik, ik, maar ik noem geen namen. Nee, dat is prima. Je mag ik heb, uh, iemand die vindt dat het jammer is... dat, ze, dat er discussie over moet zijn. Mm -hmm. um, op Veegpieten... die herkennen de kinderen meteen. En dat moet niet. Dus laat Piet lekker zwart zijn. Ja. Maar waarom zwart? Ja. Dat, zwart. Dat. Maar ja, ik hoorde gisteren ook een gesprek gaan. Ja. Waarom heet hij Piet? Dat weet ik niet eigenlijk. Want als het een donker iemand is die zijn oorsprong zou hebben in de slavernij, of, ja. of, waarom heet hij dan Piet? Geen idee. Volgens mij meer omdat het een onzeggende naam is. Nee, Want ze heten is. allemaal Piet. hè Het is allemaal Piet. Ja, het is, net, dat is heel onpersoonlijk. Net als de Smurfen. Ja, maar kijk. De, de, de, de, de, de, ja, nee. Ja, oké. Okay. Net als de Smurfen. Maar de Smurfen zijn vanaf het begin af aan... Oh nou... Ja, maar dan yes. heb je kleddersmurf en, en, en, en, en zeursmurf en al dat soort dingen. Terwijl ja, en je bij... hier heb je knutselpiet. Nee, maar Hobbit dat is pas Piet. nieuw. Dat is pas sinds de, de laatste 20, 25 jaar zo. Daarvoor had je dat nog niet. Dus daar zit het dan in. Voor, voorheen had je alleen de hoofdpiet. Dat was de enige die een andere naam had. En voor de rest waren het allemaal Pieten. Vroeger was dat meneer Aard, toch? Of nee, wie was het ook weer? Uh, meneer Aar was de interviewer. Oh, um, ja. ja. En heel lang is Erik van Muiswinkel het geweest. Uh, maar die is er vier oh, ja. jaar geleden of drie jaar geleden mee gestopt. Mede omdat er in zijn ogen te weinig en te langzaam veranderd werd. Vanuit de NTR. En daarom is hij er toen die tijd mee gestopt. Dat, uh, en ik weet dat er een andere, volgens mij heette die de huishoudpiet. Uh, die speelde, en die is gestopt omdat het juist nu te zijn. Dus zelfs daar, binnen het kamp van acteurs, is er... Uh, ik vind deze discussie. discussie echt heel erg vermoeiend. Hè? <laughs> snap ik. <laughs> We gaan dan ook even naar uh, muziek uh, luisteren. Deze uh, komt uit de film Martin Luther King. One day when the glory comes...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 The coming of the Lord My eyes have seen the glory One day When the glory comes naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren. En dan zijn we weer uh, terug uh, met, uh, in Zandvoort aan het woord. Uh, nou is er uh, net een uh, um, persbericht binnengekomen. En die wil ik u toch niet... Uh, nou ja, ontzien. Een bericht, namelijk in, als mensen dat niet gelezen hebben. In Haarlem is er namelijk een handgranaat gevonden in het stadhuis. Of nou ja, bij het stadhuis. Die is daar neergelegd. En de burgemeester Jos Wienen heeft aangegeven het neerleggen van een geweldsmiddel waar dan ook zeker bij het stadhuis symbool voor de lokale democratie en het lokale bestuur is, is uitermate kwalijk en ontoelaatbaar. Dat is het statement van de burgemeester van Haarlem. Um, en er zal uh, nader onderzoek uh, uh, gaan plaatsvinden natuurlijk. Want ja, dit is toch wel een geweldstatement uh, plus een bedreiging. En deze man is helaas in het verleden al meer bedreigd geweest. Hij heeft zelfs ondergedoken gezeten. Um, en dat vind ik zelf nogal kwalijk dat mensen uh, dergelijke uh, dingen doen... Um, Alleen, ik vind het ook weer tekenend. Uh, we hebben het natuurlijk over de discussie van uh, nou ja, het zwarte piet en waarom nou helemaal uh, zwart. Um, ik vind dat, of nou ja, ik vind, het gaat niet om wat ik vind, maar um, wat ik merk is dat mensen um, sneller een bepaalde grens over lijken te gaan. Die vroeger heel normaal was, die grens. En nu is het. Lijkt het bijna normaal als je over die grenzen gaat. Dus mensen kwetsen is maar toelaatbaar, mensen bedreigen is maar normaal. Ja, dat valt mij ook op dat we kennelijk geen grenzen meer uh, hebben. Nee, dat, dat en, en, en ja, vrijheid van meningsuiting ben. Ik, nou ja, dat vind ik nog steeds. Vrijheidsvermeting, een meningsuiting uh, mening, uh, houdt daarop waar je een ander gaat kwetsen. Dat, uh, en dan bedoel ik bewust gaat kwetsen. Dus als je, natuurlijk, je kan wel eens een keer iets zeggen... wat wel echt de waarheid is of het een feit is. En dat kan ook mensen kwetsen. Maar dan hou je het nog steeds bij de gewone feiten. Nou, maar als jij voetballen, voetballen gaat uitschelden voor uh, Aap en Zwarte Piet en uh, weet ik veel wat er nog meer is. En uh, Hitlergroet doet, laten we het maar gewoon noemen. Ja, dat, uh, maar goed, dat is, dat, kijk, nu, nu is het omdat de wedstrijd is gestaakt. Ja. Um, en, die jongen, en die voetballer echt geëmotioneerd het veld afging. Ja. Maar het gebeurt veel meer, hè? Het is niet eenmalig. Nee, eenmaalig. dat weet dat doet, ik. Uh, dat, uh, de oerwoudgeluiden worden nog regelmatig in de stadions uh, um, gedaan... Al zodra er een, een, een, een speler met een kleurtje komt. Ja, dus dat, het is niet... Uh, ik, ik, ik vraag me soms af wat mensen bezielt, maar... Ja. Dat, uh, en daarbij komt ook nog... want het was vanmiddag ook een ding... Uh, was er een dingetje... een, een filmpje... Uh, op... Nou, ik weet niet meer waarop. Maar er was een filmpje... Um, ergens in Brabant is er ook uh, van alles misgegaan... met de intocht. Um, omdat daar ook een groep mensen... Um, tegen het nieuwe... Uh, de nieuwe pieten waren. Um, en daar kwam een filmpje met een man... die ook continu zei van... Um, uh, laat ze lekker naar Uba-Uba-land teruggaan. Wat? Ja, dat vond ik ook. <laughs> is dat ook... dan land in Disney? Uh, <laughs> in een Disney-film? Ja, ik denk dat die man heel erg beledigend... naar uh, Negroïde mensen of Drecht lekker wilde uh, doen. Het erge vind ik alleen... Um, de meeste mensen um, waar zij het over uh, aan refereren, zijn Antrianen of Surinamers. Dat waren onze koloniën. Plus dat Antille nog steeds Nederlands grondgebied is. Dus... Heel eerlijk, die mensen mogen hier gewoon sowieso zijn. Hoezo terug naar iets? Ze zijn Nederlander. Nou, dan kan ik wel een hele leuke discussie aangaan. Ja. Maar what about de gastarbeiders die hier naartoe werden gehaald... omdat Nederlanders geen vieze klusjes wilden. Precies, hetzelfde. Die geen putjes wilden scheppen. En die, die hier heel hard hebben moeten werken... om Nederland weer een beetje normaal te maken. Ik vind, zodra jij een Nederlands paspoort hebt gekregen... Dus en, en het is niet meer een tijdelijk paspoort... maar gewoon een volledige status is geworden... Uh, de IND heeft jou in principe gewoon volledig goedgekeurd... en weet ik veel wat... Dan, dan heb je aller, net zoveel rechten dan welke andere Nederlander ook. Of je nou hier geboren bent of niet. Ja, dat, ik, ik, zit net, ik bedenk me ja. net iets. Um, de, er is een Marokkaanse voetballer die heeft gekozen voor Oranje... Ja. Um, ik las een stukje dat deze jongen dus um, op Eindhoven Airport uitgescholden is... door, door Marokkaanse <laughs> mensen. Ja. Ja. ja, dat hij een, een landverrader was, een, een, een noem maar op. Mm -hmm. En uh, ik heb toevallig documentaire over de uh, Benzema, de voetballer, gekeken op Netflix. Die heeft precies hetzelfde ervaren dat hij door zijn eigen land... Uh, ja, mensen ja. van zijn eigen afkomst... Dus mensen, ja waar hij vandaan kwam, dat hij ook werd uitgescholden... en dat hij ook een landverrader werd genoemd. Ja. Het, het is dus niet heel zwart-wit, het hele verhaal. Het nee, nee, nee, nee. nee. Maar dat, dat, dat is dus ook iets wat ik... Um, wat, waarom nou, ik het ook zo duidelijk wil maken... met van mensen die uh, bijvoorbeeld van Zwarte Piet hielden... Uh, altijd dat ik er gespeeld heb dat dat niet per se racisten zijn. Nee. Maar um, de, uh, racisme is wereldwijd. Ik bedoel, uh, heel eerlijk... Mijn familie komt oorspronkelijk uit Zuid-Italië vandaan. Wij hebben niets met Berbers. Marokkaanse Berbers en Tunesiërs vinden Italianen verschrikkelijk. En vice versa. Daartussen die twee groepen is. Veel racisme over en weer. Zet je die twee groepen naast, de kwa, naast elkaar qua mensen... dan zien ze bijna hetzelfde eruit, notenbenen. En toch Italië, is er racisme tussen. Italië is toch sowieso heel veel racisme. Daar is heel, heel veel. veel in ja. opkomst ook weer. Ik wou zeggen mafia, maar ja. Dat, nee. uh, nou, maar er is ook in uh, Italië uh, altijd al bijvoorbeeld... de Roma's zijn in Italië altijd verschrikkelijk behandeld. Dat, maar nog uh, steeds worden die heel veel Ja, overal. nog steeds, ook, dat, hier, uh, ook hier gaat het met de, met de staanplekken steeds, steeds slechter. slechter. Ja, ja klopt. Dus. Um, maar daar heb je nog echte Roma, Roemeense Roma's, noem ik het dan. Um, die zien er dan ook anders uit. Hier in Nederland heb je heel veel kamp, kampers, tussen haakjes. Uh, dat bedoel ik helemaal niet als lelijk woord. Alleen ik weet even niet hoe ik ze anders moet noemen. Kampbewoners. Kampbewoners. heb je. Kampbewoners. Nee, en... maar dat klinkt eigenlijk ook heel raar. Ja. ja dat... Dat, dat, um, luisteraars, als jullie een beter woord weten... voor kamper slash kampbewoners... geef In het Engeland... aan. Want zigeuners is ook een uh, slecht woord. Aangezien zigeuners oorspronkelijk van een bepaalde groep... uit bepaalde landen zijn. En In niet... Engeland heten ze travelers. Travelers vind ik eigenlijk een betere, ja, betere bewoording. Alleen de meeste in Nederland reizen niet zoveel meer. Maar dat zijn meestal ka vaste kampen. Maar goed, dat zijn heel veel ook gewoon um, nou ja, niet per se uitziende... alsof ze uit een ander land komen. Nee. En in Italië heb je echt de Roma's. En de Roma's die, hebben, um, nou ja, die zien er echt uit als Roemenen. Roemenen hebben nou eenmaal een ander... Nou ja, andere uiterlijk dan Ita Italianen doorgaans hebben. Er um, is helemaal niks mis met die mensen. Maar ja, op een of andere manier zijn de Italianen daar heel erg tegen ten alle tijden. En de, alle vooroordelen over uh, welke vorm van Zigeuners of Roma's of wat dan ook, die bestaan daar nog steeds. Dus ze vinden nog steeds dat de meeste criminelen zitten zogenaamd binnen de Roma's. Dat is helemaal niet waar, want dat is gewoon de Italiaan zelf, de maffia. Maar... Maar dat is toch hier ook met, met Marokkanen? Ik ben, ja. ik ben zelf in Marokko geweest. Uh, top vakantie. Ja. <laughs> maar dat is heel anders. Weet je? Als er, ik ben in Agadir geweest. En dat is dat, dat, ja, wat je dan, als je dan mensen hier hoort praten over, over Marokkanen. Ja. En je gaat naar Marokko. Ja, sorry, maar dat is echt... Nou ja, en ook daarin is... Um, ik heb ooit twee uh, Marokkaanse um, klasgenoten gehad. Um, allebei wel vroegtijdig van de toneelschool afgegaan. Maar in principe uh, ze, begonnen ze wel bij mij. En de ene was een Berber en de andere kwam uit Marrakesh. Daar zat een wereld van verschil ja, tussen, tussen die twee mensen. Uh, bovendien lag er ook nog eens een keer bijna vier keer Nederland tussen... De plaatsen waar zij uh, vandaan kwamen. oorsprong Marques. En dan de, hoe heet het, de plaats waar de het dorpje... waar de, die andere jongen vandaan kwam En ook in hun cultuur was het totaal anders. Ze waren totaal andere mensen daarin. Maar even over, over Marokkaanse acteurs. Hè? Ja. Die upcoming jonge groep acteurs. My god, ja. wat een talent. Wat een goede gasten zitten daar. Mm. Uh, en dan heb ik het... Alleen over die jongens die al uit de mokromafia komen. Dat is toch? Ja ja ja. God, um, Nabil, no, no um, ja ja. Die moet je toch gewoon koesteren? Vind ik ook. Hij zit dat, nu bij de wereld draait door. Ik denk dat het, ik nog nooit zo hard heb gelachen als hij daar zit. <laughs> ik vind hem echt. Ja, maar even op alle ja. respect. Nee, maar goed. Ik, het is een, een maar het allerergste is nog. Het is dat groepje, net zoals die van de pizza... Hoe heet die ook weer? Uh, ja, die film? Ja, nou, diezelfde groep. Um, uh, sjoef, sjoef, yeah. en dergelijke. Die groep. die. Dat zijn ook de echte enige, hè? Ja, maar ze zijn wel allemaal stuk voor stuk. Maar ze zijn hartstikke goed. Ja. Nee, maar dat, dat zijn ze ook. Maar het allereerste is in de hele toneelwereld... Ik vind de toneelwereld veel te... Ik heb heel lang Marokkaan moeten spelen. Heel vaak. Waarom? aangebrek aan een Marokkaanse acteur. Die was er niet. Nou ja, jij ziet er ongeveer uit als een Marokkaan, dus doe je het maar. Maar kon geen woord Arabisch of geen woord. hebben een Zandvoortse jongen. Ik weet niet of je nog in Zandvoort woont. Zakaria. Weet achter Ja, Zakaria. Die ken ik. Hij is heel goed in goochelen. ook Maar was vroeger deed hij acteren. Jawel, maar hij is altijd al een goochelaar geweest hoor. Want hij hey, heeft hier ja. ook op de viskramen gestaan om de boulevard. Hey, dat, ja, maar uh, goed, hij was wel een acteur. Ja, hij zit wel wat, in jouw uh, generatie, denk ik. Ja, dat is mijn generatie. Ja. Dat, uh, hij, is, hij heeft op de theateracademie ook gezeten, Hij heeft ja. hem niet afgemaakt, maar is wel uh, op de theateracademie gezeten. Ja. En uh, nou, maar die jongen die kon hele mooie dingen maken. Dat, uh, en tuurlijk. Uh, iedereen heeft, hij had ook zijn makken, maar iedereen heeft zijn makken. Dat, dat heeft niets met cultuur te maken of dergelijke. Nee. Dus dat. Ja, ik vind nog steeds dat. Kijk, racisme gebeurt overal. En ik bedoel, heel eerlijk, heel veel. hoe heet het? African Americans. Die kunnen heel racistisch zijn naar de blanke Amerikanen. Dat is gewoon zo. Als je soms hun. ook hun stand-up comedian shows die ze echt alleen maar voor andere... African-Americans in principe maken... die zijn behoorlijk racistisch naar Blanken. Net zo hard. Ja. Maar ja, maar ja dat, dat racisme kunnen we niet uitbannen. Never, nooit niet. Het zal er altijd bestaan. Alleen het kleine racisme. Of denk erover na wat je doet. Ik denk dat er heel veel verborgen racisme was. En dat, dat een, een periode als deze... Um, dat daadwerkelijk blootlegt wat de, wat de echte wortel is... Ja. En dat mensen misschien wel eens een keertje hun ware aard laten zien. Ja, al hoop ik soms van niet dat het echt hun ware aard is. Ik, ik hoop soms dat het gewoon meeloperij is. Of nou, angst is voor een groep die ze niet goed kennen. Ik werk natuurlijk voor een bedrijf buiten de Randstad. Ja. En ik moet eerlijk zeggen... dat er best wel heftige dingen soms worden gezegd. En ja. dat ik best wel eens op mijn tong moet bijten om niets te zeggen... Um, en dat ik dan me soms echt verbaas over het verschil in mens zijn. Ja, maar komt dat ook niet omdat ze er minder mee bekend zijn? Nou ja, dat zou best kunnen. Dat, nee, uh... hey, maar ik werk nog voor, wel voor een internationaal bedrijf. Dus... Ja, dan is het raar. Dan zou het in principe niet zo, zo moeten zijn natuurlijk. Nee, nee. En, ik, en ik heb eigenlijk altijd wel voor internationale bedrijven gewerkt. Alleen, het valt me wel heel erg op dat um, als ik vertel dat ik naar Marokko ga of ja. geweest, dat daar dan wel bepaalde opmerkingen worden gemaakt. Terwijl als ik het hier zeg, dat iedereen zegt, oh, nou, dat staat, uh, Marokko, Marokko staat ook op mijn lijstje. En dan denk ja. ik van, oké, okay, dat is dan wel het verschil. Dat is wel het grootste verschil. Um, maar ik denk dat heel veel onbekend onbemind is, bij heel veel mensen. Aangezien, ja. um, ik, ik, dat zal ik echt nooit vergeten, ik heb ooit met Theo van Gogh mogen werken. Uh, hij heeft twee theatervoorstellingen gemaakt. Daar in die twee theatervoorstellingen zat ik... met Annette Speelt. En um, hij heeft dat geregisseerd. En toen hij uh, doodgestoken werd... was ik er echt kapot van. Maar ik werd door mensen aangesproken... jullie hebben hem vermoord. Ten eerste stond ik er zo raar aan te kijken... dat ik echt... waar heb je het over? Ja, maar ze gingen ervan uit... dat ik Marokkaans was... Dus ook moslim. Dus bij de groep hoorde. die dan ook nog eens zo extremistisch is. Dat ze hem. en ik was het absoluut niet eens met Theo. Met, met zijn columns en dergelijke. Daar was ik het echt niet mee eens. Maar als regisseur was het een briljante man. En nou ja, hij ging voor je door het vuur. Dus als werkgever, slash, uh, me, me, collega. Uh, briljante vent. Maar er is niemand, op het moment dat het een blank iemand zou zijn geweest, zou er niemand zijn die zei, ja jullie, nee. jullie hebben hem vermoord. Nou ja, dat hebben ze een tijdje geprobeerd met Pim van Tuin. Links zou hem vermoord hebben. Maar, uh, maar dat is nooit echt echt uh, uh, nou ja, aangeslagen, weet ik niet of dat het goede woord nee, is. Nou ja, weet je, ik vind dat, ik vind dat altijd, dan, dan hoor je ja jullie. Ja, ja, en wie is dan jullie? Wie yeah. hoort tot dat? Nou, dan gaan we straks nog uh, even verder. Hier uh, is deze, dit nummer is, uh, mm, helemaal niet met jullie. Dit heet namelijk Colorblind. <middels> Each other We're clearly disabled, slang I got some black family that don't even know it yet My yeah. white family never seems to grab a hold of it But my true kin is every tone, every color Painted red, on my sisters and my brothers But I guess we're colorblind I guess we're colorblind Blinded in our all the ways of our creator for we made us in his image, but we are some image haters I guess we're colorblind Just black, just white, mixed together, all gray. We were never meant to be this way. All I see are shades of gray. This rain falls down. My wind. of the sea, we pray that you save us with amazing grace. Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, welkom terug voor het laatste kwartiertje van uh, Zandvoort aan het woord. Natuurlijk en we hadden het over de intocht hier en uh, uiteindelijk veel meer over het verborgen racisme en uh, nou ja. Volgens Marije is het uh, zelfs een beetje de ware aard van mensen. Uh, denkt u daar nou hetzelfde zo over of denkt u juist er heel anders over? Uh, laat het ons dan weten via uh, redactie.zfmzandvoort.nl of via Facebook Zandvoort aan het Woord. Of natuurlijk kunt u nog steeds bellen naar de studio met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. En wij horen graag uh, van u. Um, nou uh, had ik nog een uh, dingetje wel over Zwarte Piet. Nou schijnt het zo te zijn dat bijvoorbeeld... Um, nee, wat... wat uh, wilde zeggen is... wij hebben op onze Facebookpagina... en op uh, Instagram gezegd... dat de linkse partijen... Uh, allemaal boos waren. Nou, was dat een beetje tikkeltje overdreven? Uh, wel duidelijk... wat u in het begin van onze uitzending... had kon, kunnen horen van Karim... dat hij uh, ook vindt... dat het uh, uh, nou ja, niet zo kun, kan... als dat het nu is geweest. Maar... Uh, hij is nog niet dat hij op hoge poot staat. Uh, de PvdA ook niet, hoor. Het is niet zo, Maar heel eerlijk, ik heb uh, de fractievoorzitter uh, gesproken vandaag. En Marije heeft haar ook gesproken. En je kan toch wel enige verontwaardiging in haar stem horen. En in de opmerkingen die ze maakt. Ja, maar ik denk ook wel dat ze een valide punt heeft. Ik vind het ook dat, dat ze een valide punt heeft. En dat... dat er toch echt wel over gesproken moet worden. Ja, dat... Uh, um... Maar vind je sowieso dat de politiek hier moet ingrijpen? Met dit nou, soort dingen? Nou, kijk, ingrijpen, ingrijpen... want er wordt gezegd van ja, het is aan de mensen zelf... maar ik denk ook niet dat ze erop zitten te wachten... dat er rellen gaan ontstaan. Um, dus ik denk wel dat er, dat er iets gedaan moet worden. Ja. Desnoods om tafel gaan zitten met de organisatie... en de motieven bespreken. Ja. Um, en kijken hoe het anders kan. Ja. Misschien. Uh, andere invulling misschien... Uh, Um, dat, uh, dat, uh, een combinatie maken yeah. van en dan niet meer zo extreem dat het, de karikatuur er nog rondloopt ja yeah, en dan mag de Zandvoerse krant ook eventjes uh, <laughs> uh, op het matje komen want die heeft het toevallig lees ik dat dan net yeah. dat het zwart staat van de mensen dat yeah. vind ik dan ook echt en tussen aanhalingstekens stond ja, het, het ook nog. Ja, ik vind het vrij misplaatst om dat op de volpagina te zetten. Dat vind ik ook vrij misplaatst. Dus ik weet niet uh, of de Zandvoortse krant luistert, maar misschien uh, is het een idee om uh, daar uh, even naar ja. te kijken. Um, maar ik denk wel dat dat dat ja, helemaal volgend jaar. Ik wil voor Zandvoort een cruciaal, een, een belangrijk jaar. Ja. Um, ja, nou ja, zeker met internationaal. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen van ja, waar bemoeit de internationale gemeenschap zich mee? Um, dat hebben ze toen de VN-gezant um, uh, toen uh, zei dat Zwarte Piet inderdaad gewoon racistisch was. Ja, maar dat schijnen vrijwilligers geweest te zijn. Dus het schijnt niet zozeer vanuit de VN geweest te zijn. Maar die vrouw was wel de officiële VN-gezant. Ja, dus. maar ja, weet je, de, daar zijn ook weer allerlei theorieën ik kan weer over. Ja. <laughs> maar. Nou ja, kijk, om maar iemand te noemen. Kim Kardashian spreekt zich erover uit. Ja. Die heeft zoveel, zoveel miljoen volgers. Mm -hmm. um, stel dat een Lewis Hamilton zich erover uitspreekt. Ja. Um, wat dan? Nou ja, dat, dat, dat, dat vind ik ook. Dat, um, het, het, ten eerste geef je een verkeerd beeld van Nederland in het algemeen. Ten tweede, mensen um, zijn toch zo blust op traditie... Weet je wel welke grootste traditie van Nederlandse is al jaren, nou ja, eeuwen? Tolerantie. We zijn altijd een zeer tolerant en multicultureel samenleving geweest. Nou, en daar wil ik dan even op inhaken. Ja. Want ik zag vandaag een berichtje langskomen. Mm -hmm. Wat ik opmerkelijk vond. Wat ook heeft te maken met tolerantie ja. en diversiteit. Heb jij Frozen gezien? Ja. Heb jij ooit gedacht dat Elsa misschien lesbisch was? Ja. Ja, dat heb jij wel gedacht. Ja. Nou, ik dus niet. Maar ik heb er helemaal niet bij stilstaan. Maar ik hoor dus dat Elsa. dat, dat men dacht dat ze. er coming out zou hebben in deel 2. Ja. En ja, dat was dus niet zo. Oh. <laughs> maar. maar dat het dus. dat Disney het nog te vroeg vond. om het te doen. Ja. Ja. Nou ja, Disney is natuurlijk eigenlijk wel een hele. hele frigide. Amerikaanse organisatie. Um, wat dat denk, soort dingen betreft. Maar denk je dat dat geaccepteerd gaat worden? Als Weet het, ik niet. Kijk, zij zijn, wel, dat weten veel mensen niet. Maar uh, Disney is mede-sponsor geweest van Brokeback Mountain. Dus ja, volgens mij ligt het aan welke producent van Disney het gaat ja, doen. Ja, maar dan hebben we het over. Brokeback Mountain is voor grote mensen. En Frozen is voor kinderen. Ja, ik denk dat. Nou, kijk, ik denk dat als ze het wel doen. dan maken ze een Europese versie waar het wel in zit. En een. Amerikaanse versie, waar het niet in zit. Aangezien het waarschijnlijk voor kinderen in Amerika absoluut nog niet getolereerd gaat worden. Okay. Dat, uh, maar dat is, dat is wat ik denk. Um, dat is hetzelfde als de Europese versie van Brokeback Mountain. Nou vind ik het helemaal niet zo'n mooie film, maar um, is erger, je ziet geen moer, maar goed, erger dan de Amerikaanse versie. Ik vond helemaal niks ernstig aan die film. Nee, maar goed. De vrijpartij die in die tent is... die is in Amerika nog afgezwakt. Nou, als Amerika goed heeft opgelet... heeft Disney al eerder tekenen van... diversity gegeven in Finding Dory. Maar ook in de and Beast vorige keer. Ja, dus... Nou ja, en heel eerlijk... in Lion King wordt dat ook gedaan, hè? Lion King 3. Lion King 3? Timon en Pumba. Die was een bombe. Ja, en in nou, de serie ook. Echt waar? Nou, laat ik het zo zeggen: het is niet normaal dat um, twee gewone vrienden elkaar zo, zo kapot van gaan als ze elkaar een tijdje niet zien. Ik heb, ik heb alleen. Ik, ik haak altijd af en minder sla, Ze slapen samen, dus. Nou, ja, het kan wel een. een, een, een, een uh, het zijn kleine, kleine stapjes. En misschien zien we er te veel in. Dat kan natuurlijk ook. Ik um, vind Timon en Pumba echt geweldig. Ik ook. Dat, uh, ik vind uh, Timon geweldig. Uh, ja, ja. Ik vind geweldig. Echt... Maar goed, dat is een heel ander onderwerp dan ja. waar we het over hadden. Um, uh, maar ja, ik denk dat. Nou ja, misschien is Elsa. Um, um, in, ja, ze kwam dus niet uit de kast. Um, nee, uit de ijsberg. Uit de ijsberg. Nou ja, maar dat, ja, ergens is dat jammer. Dat, uh... Maar denk je dat het, dat, het, dat het veel zal gaan oproepen? Dat we dan ook weer in een discussie komen? Want ook dat heeft weer met kinderen te maken. En, uh... Niet in Nederland. Ik denk niet in Nederland. Want in, uh, je hebt um, um, namelijk ook Nederlandse boeken, kinderboeken... waar wel al dat soort dingen behandeld worden. Maar dit is um... Disney. Dit is een prinses. Dit is ja, Elsa. maar dan nog. Dus dat. let it go. Ja, ja, maar ik denk niet dat in Nederland. of. Uh, zijn meer Europese landen. waar. denk ik niet dat ze daar zo moeilijk over doen. Nee. Nee, ik denk dat het eerder. Uh, nou, waar ze misschien moeilijk over doen is Duitsland. want die zijn nog heel christelijk. Uh, Polen, dat wordt een uh, ramp. En Amerika zelf. Want ja. daar is het natuurlijk zo'n taboe. Ik bedoel, er zijn zoveel staten. waar het homohuwelijk eigenlijk gewoon al. Um, en, uh, hoe heet het, uh, uh, geldig is. Maar landelijk mogen ze nog steeds niet zeggen dat ze getrouwd zijn. Ja, oké. Okay. Uh, en, en al dat soort abortuswetten en homowetten uh, en, en, en wat dan ook worden allemaal teruggedraaid door Trump nu. Nou ja, daar kunnen we heel veel over zeggen. Maar... Dat is een maar maar hele andere discussie. Een hele andere discussie. Weer. Is... Ik ben wel benieuwd wat hij van Zwarte Piet vindt. eigenlijk. Uh, zou een die een keer verstandig zijn, dan zou die gewoon zeggen dat het verschrikkelijk is. Voor is de manier dat we daar achter kunnen komen. Uh, ja, weet ik niet. Ik, ik weet wel dat in Amerika over blackface wel heel veel schande, uh, schande wordt gesproken. Als iemand in Amerika uh, als blackface verkleed gaat, dan, dan wordt daar heel veel schande over gedaan. Ja, maar dat vind ik ook wel terecht. Daar, daar hangt zo'n stigma aan dat ik dat wel. Uh... Ja. Nou ja, het is erger dan hier in Nederland, de, het stigma daar. Ja. Dat, uh... Maar ja, je hebt ook uh, white supremacy. Dat toch ja. nog heel erg daar is. Ja, maar... Um, nou zijn wij misschien in alles iets milder. Maar vind je niet dat de groepen die hier die kant op zitten... Ja. Pakida, PVV vorm nou, van de Democratie. Ik denk de persoonlijk dat... Um, kijk, we, we, niet we, maar... Heel veel mensen hebben natuurlijk heel veel te zeggen... over um, moslims als er aanslagen worden gepleegd. Maar als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt... zijn er toch vaak blanken die aanslagen plegen. Ja. En ik denk persoonlijk dat er in Nederland... Uh, ook dat soort groeperingen zijn... en, en dat mensen vergeten um, dat die er zijn. En dat die misschien nog ja. wel eens gevaarlijker zijn... Ik praat, niet, nee. ik praat geen terrorisme goed. Alleen ik denk dat er de groepen zijn die heel erg gevaarlijk zijn zonder dat we dat überhaupt doorhebben. Ja. En dat zie je wel in Amerika gebeuren. Dat, weet je, we hebben het altijd over uh, andere, andere nationaliteiten. Maar als je heel goed kijkt. Uh -huh. Het zijn eigenlijk allemaal blanken die de, die de meest verschrikkelijke aanslagen plegen. Ja, en het grappige is, dat zat ik toevallig van de week te luisteren, of te kijken, een stukje dat ging over uh, Gitmo, de Contanamo um, Zat ik daar te luisteren en waar ze zo bang voor waren in Amerika is dat uh, mensen vrijlaten. Ondertussen hebben ze meer dan 700 uh, uh, potentiële terroristen uh, vrijgelaten, waar de helft van ook ons gewoon meer dan de helft gewoon niets te maken had mee. Alleen maar omdat ze een Casio-horloge hadden... Ze, zijn ze ooit opgepakt. Oh, je hebt ook. Dat, uh, dat, uh, maar goed. Um, um, maar geen van ook mensen... die wel terrorist... Uh, uh, maar niet goed berecht konden worden... dus de, de, de rechtszaak verloren is... geen van hen... heeft direct weer een terroristische aanslag... gepleegd of zich weer aangesloten... aan, aan iets. Dus de angst... die er is, is groter... Dan dat in werkelijkheid gaat gebeuren. Maar um, er is nu natuurlijk ook heel veel te doen over jihadbruiden. Ja, en in Nederland. En, ja. ja, in Nederland, die dan terug willen keren. Maar daar zijn heel veel uh, Nederlandse meisjes onder. Mm -hmm. Nederlandse vrouwen um, die uh, zich bekeerd hebben. En. Um... Nou ja, in, in, in een soort. Eigenlijk een beetje, um, hoe noem je dat ook alweer? Uh, nou ja, gelokt zijn, min of meer. Ik weet niet of het gelokt is. Ik bedoel, um, ik heb Laura Haag gelezen. Ja. Um, dat meisje was gewoon diep ongelukkig en um, uh, die dacht dat ze de liefde van de leven had gevonden, En die had het voor over. Ja. Nou ja, ik kan iedereen dat boek trouwens aanraden, want ik heb het ook gelezen en ik luister momenteel nog steeds de podcast. Dat heb ik nog niet gedaan, dat, maar dat uh, staat wel op mijn. Dit is een hele goede podcast. Gewoon via Spotify of iTunes kan je hem luisteren. Hele goede podcast en het geeft iets meer inzicht. Um, ook hoe zij erin staat. Stond. Ja, en nog heb, staat. Ja, ik heb wel heel erg een mening over... over het terugkeren van jihad praten. Mm -hmm. um, en dat heeft... Niet, dat is niet veranderd door dat boek. Maar in dat boek lees je wel dat... er meer achter zit dan alleen maar... een idealisme of... Uh, um, een geloof volgen. Uh, ja. En je ziet ook... Uh, wat ze daar... of je leest ook wat ze daar meemaakt. Um, de, en, en, en daar zijn zoveel vooroordelen over. Ja. Um, en ik denk ook dat als je naar de, uh, de mannen kijkt... die afglijden en um, daardoor geronseld worden misschien. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook veel meer achter zit... dan dat we onszelf echt realiseren. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat um, in dat opzicht... maar dat is eigenlijk een totaal andere discussie... Uh, waar we het gerust nog wel eens een keer over kunnen hebben. Um, ik denk ook dat... En dat klinkt misschien heel controversieel. Maar waar zit de, de schuld van onze maatschappij in dit hele gebeuren? Nou, dat kan ik je al vertellen. Ja. Uh, deels. Ik heb op mijn uitzendbureau gewerkt. Uh -huh. En mensen worden gewoon niet aangenomen. En ja. dan kunnen ze nog zo graag willen. Um, en dat willen ze ook. Want ik weet genoeg die er echt om negen uur stonden elke dag weer. Ja. Um, en die echt heel veel gesolliciteerd hebben... Maar die keer op keer afgewezen werden. En die op een ja. gegeven moment ook zeiden: Van ja, weet je, ik heb geen keus. Nee. Nou ja, maar dat. dat en dat, dat zijn hele kwetsbare mensen. die dus heel vatbaar zijn voor, voor ideologieën. of op het slechte pad komen of wat dan ook. Want die, jong die jongens willen wel werken. maar krijgen, je moet echt een, ja. een kans hebben. Ze krijgen. kunnen vaak geen stage lopen, niks ja. ook. Dus en... dat... Nee, maar dat, dat bedoel ik dus. De kansen zijn veel kleiner. En. Dan is onze maatschappij toch ook verantwoordelijk daarvoor. Dus dan zouden ja. we ze toch ook gewoon terug moeten halen. Of je ze nou moet, hoe je ze berecht of wat dan ook. Ik snap dat er problemen bij zitten. Maar ik vind nog steeds dat het onze verantwoordelijkheid is. Je moet niet zoals wat Amerika ooit gedaan heeft. Mensen maar aan hun lot overlaten. Want met Gitmo, er zitten 62 mensen. Die er waarschijnlijk nooit meer uit kunnen komen. Ja, maar ik vind het wel een gevaarlijke groep. Ik zeg ook niet dat, dat het niet gevaarlijk is. En dat lees je ook in dat boek. Dat nee, ik zeg ook niet dat ze niet gevaarlijk zijn. Dat, dat ze, <laughs> nee, nee. Dat, je zal je mij nooit horen zeggen. Maar ik, ik zeg wel, je moet als land je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat, uh, en ja. zeker als het land waar ze op dat moment zijn of vastzitten, het niet neemt. Want grote denk... kans dat Turkije straks gewoon de helft door laat gaan. Ik denk dat de maatschappij al veel eerder had moeten ingrijpen. En dat was al voordat ze afgeleden of voordat ze... Ja, maar dat is, uh, de, we moeten in ieder geval zorgen dat het in de toekomst voorkomen gaat ja. worden. Dat, uh. Goed, met die woorden gaan we deze uitzending afsluiten. Um, dames en heren, um, wij uh, zijn er volgende week gewoon weer. Wat precies het onderwerp wordt, weten we nog niet. Want de gast uh, we, uh, die we zouden hebben, kunnen we nu even niet bereiken. We hopen uh, wel. En anders uh, hoort u dat van de week via onze Facebookpagina Zandwoord aan het Woord. Um, u krijgt hier straks het nieuws. Morgenochtend is er natuurlijk gewoon weer Zandwoord staat op. En uh, smiddags een uh, Zandwoord lunch. Tot uh, volgende week.